met het Nationaal. Nederland steunt de voordracht van Jurk. Als Duitse bestuurder bij de Europese Centrale Bank moet worden. Als moesten moet Jurgen Stark opvolgen. Die vrijdag opstapt. Omdat hij het niet eens zou zijn met het opkopen van staatsobligaties van eurolanden. Volgens de ECB legde Stark zijn functie neer. wegens persoonlijke redenen. Duitse staatssecretaris van Financiën Asmoesen wordt nu door Duitsland voorgedragen in de Eurogroep. Eurolanden moeten zijn kandidatuur steunen, waarna ze het Europees Parlement en de ECB hun goedkeuring moeten geven. Volgens het Nederlands ministerie van Financiën is de Duitse Asmoes heel ervaren in het Europees financieel en economisch beleid.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 Een van de zoons van Muammar Gaddafi, de 36-jarige oud-voetballer Saadi, is in Niger. Hij reisde met een convoi dat door de Nigerese regeringsmilitairen werd onderschept. Het is onduidelijk wat er met hem is gebeurd. Eerder getrokken al twee Libische konvooien met toestemming Niger binnen. De Duitse stad Noordhoorn krijgt geen Nederlandse burgemeester. Frans Willemme uit Twente vloer met 57 stemmen verschil van zijn Duitse tegenstander, directeur van de dierentuin in de grensstad. Willemme heeft zich bij zijn verlies neergelegd. Hij was kandidaat voor de rechtse partijen. Acteur Jacob Derwier heeft de Louis doorgekregen voor zijn rol in Kinderen van de Zon. Theodor voor beste actrice is toegekend aan Elsie de Brouw voor haar rol in Gif. De publieksprijs ging naar de voorstelling Doek met Peter Blok en Loes Luca. Het weer in de buien trekken weg. Vannacht is het droog met minimaal rond 13 graden. Morgen eerst nog droog met wat zon. Later bewolkt en regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort en de zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu de nacht. voor 6.9 CFM CFM